Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Dam zijn duizenden mensen aanwezig voor een solidariteitsdemonstratie. Verslaggever Dennis Simons is in Amsterdam aanwezig bij die demonstratie. En legt uit waar het de mensen om te doen is. Aan de ene kant gewoon aan de Oekraïners laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Dat overal over de hele wereld mensen aan hen denken. Aan de andere kant wordt er vooral geroepen wereld geef jullie wapens. Zoveel mogelijk aan Oekraïne. Wij vechten deze oorlog zelf wel. Maar daar hebben we wel echt meer middelen bij nodig. Vooral middelen in de lucht, zeggen ze. Ook in Groningen en Heerlen zijn mensen samengekomen. om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne. En ondertussen heeft president Poetin het Russische leger opgedragen. om kernwapens klaar te leggen. en op scherp te zetten. Hij deed dat op een bijeenkomst met hoge functionarissen. Volgens Poetin hebben de NAVO-landen de afgelopen dagen agressieve verklaringen gegeven. Hij noemde daarbij ook de financiële sancties. Het is nog maar even geleden dat we kunstschaatster Lindsay van Zundert over het ijs zagen gaan op de Olympische Spelen in Peking. En dat hebben ook veel jonge meiden gezien. Bij deze ijsclub in Eindhoven spreken ze van het Lindsay van Zundert effect, want dat regelt aanmeldingen. Dit meisje weet wat er nodig is om de top te halen. Veel trainen en het is ook handig als je al van tevoren een beetje talent hebt. En lenigheid is ook belangrijk. Natuurlijk is dat een mega mooi iets, maar ik ben eigenlijk al te oud. Ik ben twintig, dus dan ben je eigenlijk in ben je al te oud. Uh, dus dan had je vanaf jongs af aan had je veel meer dat, daarop moeten focussen. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en NOS Stories heeft gekeken naar de voornamen van alle 55.000 kandidaten. En er valt iets op. Traditionele Nederlandse mannennamen komen het vaakst voor op de lijsten. Er zijn bijna 1.400 jannen. Op plek 2 en 3 staan Peter en Hans. De meest voorkomende vrouwennaam is Karin met 152 keer. En de eerste niet oerhollandse hollandse naam die op de lijst staat is Mohammed. Die naam kom je in totaal 24 keer tegen.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 Van CFM in de regio dat allemaal in het tweede uur. Uiteraard eh, volgen wij voor u ook de voetbal-eredivisie. Met name de wedstrijden die vandaag gespeeld en, eh, zijn en gespeeld worden. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het, eh, de evenementenagenda niet te vergeten. Half vier hebben we ook nog.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 So better get in line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 was het heel anders. Het echt verschrikkelijk. Het was echt meer dan de minderste helft wat, ik, wat het normaal had. En dus was het was echt wel een, een jaar heeft het geduurd. Maar goed, iedere keer kwam weer een lockdown en iedere keer ging je weer naar terug. En dan bouw je weer op en dan ging je weer terug. Zo, wat hoop je nu? Ik hoop dat het nu oh. eindelijk eens over oh. is. Ja. Dat we gewoon normaal... Kijk, ik denk dat corona waarschijnlijk van de winter gewoon weer terugkomt. Maar goed, ik, ik weet het niet. Ja. Niemand weet het denk ik. Nee. Maar goed, je bent blij dat het voorbij is. Ik ben blij dat het voorbij is dat we weer allemaal lekker kunnen wandelen. En de wow. honden hebben plezier. Nou, de meeste honden hebben plezier. Want ik hoorde er eentje wel grommen trouwens, <lacht> Albert Jan. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar <lacht> nou, Dogrun heeft het in ieder geval heel erg druk met de opvang van, van honden. En dat is dan een dagopvang. Hè? Dus de mensen komen wel weer de hond gelukkig ophalen. Maar toch vrees ik dat op een gegeven moment... Ja, als mensen op vakantie gaan en langer denken van... ja, ik zit toch wel een beetje met die hond en dergelijke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 Op hun de diverse websites voor een actueel overzicht. Dankjewel, Albert Jan. Voorzitter. The rain In the beach In the dark. Dat was uh, de nieuwe single van Felix en uh, Rain in Ibiza. Ja, ook daar uh, kan het uh, uiteraard uh, regenen. Nou ja, zo dadelijk uh, gaan we het hebben over uh, inderdaad uh, de dingen die na corona blijven. Die eigenlijk in die coronatijd zijn ontstaan. I said a hip hop, the hip hit, the hip hit, the hip hit. But you don't stop the rockin' to the bang, bang, booger. Say up, jump the booger to the rhythm of the booger to the be. beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove.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 you start pumping your fingers and stomping on your feet, and moving your body while you're sitting in your sitting. then damn, they start doing the freak, I said damn, a it out of your seat, then you throw your hands high in the air, you're rocking to the rim, shake your air. you're rocking to the beat without a care, With the shoe shot MCs for the affair, now I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat, just the same, I got a little face and I bear a pair of ride, all I'm here to do ladies is hypnotizing. it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 echt een uh, plaatje uh, bij het begin van de van de rap zeg maar uh, in de wereld yo de sugar hill gang voor Zandvoort en de regio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 toen hebben mensen zelf ook kunnen ervaren van, uh, dat uh, ja, je wordt er, uh, krijgt er energie van. Uh, mensen komen al veel binnen uh, en als je dan ook eens binnen gaat sporten, ja, dan blijf je helemaal. Kom je helemaal nooit meer buiten. Dus uh, mensen hebben mooi zelf kunnen ervaren dat uh, ja, het buitensport uh, veel voordelen heeft. En hey, nu is het rot weer vandaag. Het gaat altijd door. Ja, mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws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 Zeker, niet, en, niet zeker. Alleen de, en niet alleen de klanten. Nee, geweldig. Maar ik geloof dat hij doorgaat. Ja, gelukkig wel. Ja. Dus uh, nou, in ieder geval toch iets uh, moois weer aan uh, corona overgehouden. We hebben een verzoekplaat, Albert-Jan. Uh, ja, en uh, dat uh, zijn we niet de lulligste, hè? Nee, nee, nee. we gaan hem gewoon draaien. Doen? Nathalie. Van. Oh, uh, oh oké. Okay. Oh. Uh, uh, Gilbert Bicko. Ik denk, uh, dat zeg jij. Maar uh, oké. Okay. Ja. Hier is La place rouge et de vide.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 Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment.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 Sont débouchés en riant à l'avance du champagne de France et dans la danse. Et... Ouais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 Ik zou het zelf gemaakt hebben. Zo lekker is het. naar uh, Driehuis toe, naar het uh, IJspaleis. Ja, daar hoort natuurlijk achteraan deze platen. Ja, lekkere platen goed. uit heel de, de jaren 70. Die Archies en Sugar, Sugar. Ik had hem al klaarstaan nog voordat ik wist trouwens... dat jij uh, dit onderwerp ging doen. Oh. Dus dat, uh, okay. dat is gewoon puur toeval, gewoon. Nou. Hey, we gaan het uh, nog even hebben over uh, voetbal, want uh, We zitten momenteel in de 63e minuut van de wedstrijd. Uh, Sparta-Rotterdam tegen PSV. Inmiddels uh, zijn ze dus weer de kijkkamer uit. En dat is goed begonnen voor PSV. Ja, die hebben gescoord. Maar ja, wat is het gek tegen man? Ja, daar ja. <laughs> <laughs> want in okay. de, de 54e minuut kreeg uh, Verschuren uh, van uh, Sparta een rode kaart.